Dag, ik ben Renske en dit is het nieuws van NOS op 3. Er zijn snel meer opvangplekken nodig voor asielzoekers... en dus moeten gemeenten aan de bak. Volgens de demissionair staatssecretaris gaat het morgen al om 450 plekken... en moeten daar maandag nog eens 750 plekken bij komen. Mijn collega Ellen Kamphorst vertelt waarom. Het COA zegt de hele tijd degene die de opvang organiseert... we komen plekken tekort, er moeten meer plekken bij. Van der Burg heeft volgens mij zeker maandelijks een oproep gedaan aan gemeenten... er moeten plekken bij, het is te weinig... En iedere keer was het toch net genoeg en nu draait het dit kwartje gewoon de andere kant op te vallen. In het uiterste geval moeten vluchtelingen worden opgevangen in hotels. De Nederlandse voedsel- en warenautoriteit heeft opnieuw honden weggehaald bij een fokker in Eersel in Brabant. Eerder dit jaar werden daar ook al honderden verwaarloosde honden in beslag genomen. De man kreeg een fokverbod en een paar boetes. Hij trok zich daar niets van aan en begon opnieuw. Het was even schrikken voor reizigers in een tram in Schiedam. Het voorste deel van de tram ging bij een wissel naar rechts... maar het achterste deel reed rechtdoor. De vloer van de tram scheurde en meerdere ruiten zijn gesneuveld. Een tramconducteur en een vrouw raakten door de klap lichtgewond. En de brandweer in Rotterdam heeft nog steeds de handen vol aan een brand... bij een groot afvalverwerkingsbedrijf. Gisterochtend vloog de boel daar in de fik. Eerst leek het geblust, maar later laiden de vlammen weer op. Ondertussen wordt er gekeken of de volle vuilniswagens... hun rotzooi bij andere afvalovers kunnen dumpen. Maar dat is nog best wel moeilijk, zegt verslaggever Hendrik Willem-Hofs. Want die afvalcentrales hebben de laatste tijd ook heel veel last van lachgascilinders. Die komen in het gewone afval omdat ze niet meer legaal mogen worden ingelekt... Uh, en dat moeten ze dan eruit selecteren. Daar zijn die afvalverwerkers heel erg druk mee. En daarom hebben ze ook weinig capaciteit om extra afval van deze centrale aan te nemen. Het afval ergens opslaan is ook nog een optie. Het weer vandaag bewolkt. Vooral in het westen buien met kans op onweer en hagel. Vanmiddag ook in de rest van het land regen. Het is 15 tot 18 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Zin in Zandvoort yes! is zin in ZFM. -M -M. Met nu ZFM Luncht. Welkom bij het ZFM radioprogramma. Morgen is het weekend. weekend. weekend. Geef de reiziger voor een stoel. Geef hem brood en droge kleren. Laat hem zitten bij de haal. Hij is overal geweest, hij die alles heeft verloren, hij die nooit iets heeft bewaard Aflessen uit de kelder en haal muziek in huis Laat iedereen het horen, de reiziger is thuis. Geef de reiziger het woord, laat de reiziger vertellen Maar hij schudt zijn hoofd en wacht Hij heeft overal gezocht, hij heeft ergens iets gevonden En hij heeft niets meegebracht. Hij zegt ik ben veranderd, ik ben hier niet meer thuis Maar laat de kinderen komen, de kinderen van dit huis Kinderen komen, ik heb aan ze gedacht. Ze zullen mij niet kennen en ze zullen mij niet slagen, ze hebben niets verwacht En niemand zal begrijpen. Maar de kinderen zullen zeggen: de reiziger is thuis. Zij verloren, hij die nooit eens heeft bewaard Aflessen uit de kelder en haal muziek in huis En laat de kinderen komen, de kinderen van dit huis En welkom terug, luisteraars, ja. bij, uh, Morgen is het Weekend. Het uh, lunchprogramma van de ZFM. Ja. Je moet ook en, een andere uh, naam gaan bedenken, hè? Hoezo? Ja, Haarlemse ZFM. Ja, uh, hou jij je daarmee bezig? Ja. Oké. Okay. Ik niet. Heel belangrijk. Ja. Wat ook heel belangrijk is, wat er morgenochtend uh, in goedemorgen wordt. Weer uitgebreid besproken gaat worden. Van 10 ja. tot 12 weer live vanuit Rabel Race Café in de Blauwe Tram. Publiek is welkom. En de komende zaterdag komen de volgende gasten aan het woord. Als eerste Carine Veren live vanaf het circuit over de EV Experience. jullie nou, zo fietsen zijn dat, hè? EV, hè? Volgens mij wel, ik heb geen idee. Oh, kijk, hoor. Nou, moet je maar eens zoeken. Dan als tweede, kaartserver Jürgen Bruin wil in de toekomst meedoen aan de Red Bull Megaloop. Maar hij heeft dat dus niet meegenomen. Ja. Maar daar gaat hij alles over vertellen. En als derde item, Walter Sands over de bijeenkomst van 350 jaar Paulus Lood op 27, Maar Dat is volgende week, volgende week vrijdag. En dan tweede uur, Marion Schouten over de lief- en leedstraten in Zandvoort. Doe. Dan, Carina, live op bezoek bij het Juttersmuseum. Jutters en als laatste, de achtergronden bij het Shanty Festival op 24-9. Dat is overmorgen. Ja. Op een zondag, ja. Zondag, okay. ja. De presentatie is in de handen van Ben Sonneveld. De techniek en de muziek in de handen van Jelmer Koper. Oké, okay, en ja, gisteren en vandaag en, uh, en morgen zijn dus die EV-experience. En wat is die EV-experience? Ik dacht dat het alleen elektrische fietsen waren, maar het is... EV-experience is een jaarlijks terugkerend evenement in Nederland... waarbij bezoekers kennis kunnen maken met, uh, met en kunnen leren over racen... in elektrische auto's en andere elektrische voertuigen. Oh, okay. De EV-experience ja. vindt elk jaar in het weekend... lang in september of oktober plaats op het circuit in Zandvoort. En de eerste editie was in oktober 2020. Nou, er zullen niet veel mensen geweest zijn. Nee. Dus corona. Is goed dat ze, ja, goed dat ze elektrisch gaan rijden eigenlijk. Hè? Nou, ik, ik, ik, weet je, ik vind dat de nadruk zo op dat elektrisch rijden valt. Ik, ja, ik, niet goed dan. Nee, want ik vind die, die batterijen zijn net zo schadelijk als... Uh, weet je, hoe, de, hoe dat lithium gewonnen wordt in Afrika... Ja. Weet je hoe mensen daarvoor worden uitgebuit en gemarteld ja, ja. en gedaan? En ah, slavenarbeid. Ja, ja. We zijn allemaal tegen slavenarbeid, maar ja, goed. Als het voor onze uh, auto ja, is, dan is het een, een andere. Ja, is dat natuurlijk wel, ja. ja. <laughs> dus ik, ik, mis, ik mis in dit hele verhaal de um, uh, waterstofauto's. Ja. ja, die rijden al, hè? Ja, je hoort er niks over. Jawel, nu toch? Ja. Domme hij. Maar ik, ik ben niemand. Even, ik, oh we moeten de specialist bellen. We moeten de specialist nou, dan bellen. Wat jij bellen. Nou, <laughs> Nee, maar ik mis gewoon. Ik, wil, ik, ik wacht gewoon eindelijk totdat die, die elektrische of die waterstofauto komt. En we worden nu alleen maar gepusht en gepusht en gepusht om dat elektrisch rijden te doen. Maar ik wil. Uh, ik wil groene ja, waterstof. Doorgaan, doorgaan. Ja, ik ga door, ik ga door. En dan, doorgaan. Dat is <laughs> ja, Maar die, die, elektrische, die uh, waterstofauto's... zijn gewoon best nog... heel erg duur. En dat is best wel jammer. Nee, <laughs> doorgaan, nee, dat, doorgaan. <laughs> Want je, je hebt nu hele goedkope... elektrische auto's uit China. Nou ja, daar wordt dat grondstof... geduldigd. Wetende specialist. Met elke week een antwoord op die prangende vraag over ruimtevaart en techniek. Oké, -E. Annie. Goedemiddag. Maar, maar dit keer, over maar keer niet over ruimtevaart, maar inderdaad over uh, Prinsjesdag en concerten. Maar goed, als ja, nee, je dat ja, gelijk en... had met de elektrische auto. Sorry, of je gelijk had met die waterstof. Ja, nee, daar heb je helemaal gelijk. Maar ik wil het eigenlijk eerst even hebben over Pim zijn uitglijer. <laughs> dat, dat, ik denk, oh. ik denk hoe, hoe is dat nou zo? Dat is niks voor Pim toch? <laughs> Harderop. Maar ja. Wat? Ik heb er genoeg van. Dat is toch niks voor Pim, zijn uitglijer? Nee, nee, nee, nee. Pim is juist uh, onze politieke correcticus. Ja, nou, zeggen ja. Als een VVD-stemmer. Ja, ja, ja. ja, ja. Wat, wat zou er ten grondslag liggen? Eh, eh, heb je persoonlijke problemen, Pim? Ik is te lang niet op vakantie geweest. Oh, dat is het. Ik wil zeggen, kan ik je ergens mee helpen? Want het, was natuurlijk, het was natuurlijk een ontzettend mooi nummer van wat Marcel had uitgekozen. Ja. ...stond het echt wel boven het niveau van wat jij allemaal speelde, Pim. Dus ik vond dat echt wel een goed nummer. Nou, nou, nou, nou, nou, nou, nou, nou. je bent ook wel lekker bezig. Hey, uh, is het vandaag Nationale Mannen af, moet ik, moet ik me nou, terugtrekken? Nee, ik wil, nee, maar ik denk van ik denk van zou je misschien verloren hebben met met met met, met, uh, met Britsje? Wil zeggen? Nee, maar Britsje wou. Ja, Britsje heeft daar het daarmee te maken, Pim. Pim, Wat denk je? zich terug. <laughs> ik wil, wil geen antwoord meer geven. Nee, uh, hij is niet, hij is huh? vertrokken. Pim is left the building. <laughs> Ah. Kijk, kijk eens hoe goed dat klinkt, dat nou, is prachtig. prachtige Ja. Ik ja. vind het zeker een mooi nummer inderdaad. Ja. Nou, oh, nou dan zijn we daar ook. Maar is dat metal? Nee, is ja, ja, ja, ja, ja. Nou, nee, nou jij hebt ook wel een mooi nummer van David Bowie hoor. die vond ik ook van mooi. Ja, en straks krijg je oh. van Nirvana hetzelfde nummer. Oh ja, oh ja, en natuurlijk Roger Whittaker. Ja. Uh, uh. Met die mooie basstem. Ja, ik uh. vond ik ook. Was ik altijd jaloers op. Ja? Ja. ja, nou niet meer. Ja, ik vind hem. Nee, nou ja. Het <laughs> is niks meer aan te doen, hè? <laughs> nee, is, uh, hij kan het nog willen hebben. Ja, een Bastem. <laughs> nou, je hebt toch een Bastem? Nee, een je? Nou, ik vind het veel te hoog. Ja, nou, café. Man. Maar we gaan ja. het hebben ja. over die zielige meneer uh, Willy, uh, Willy Wortel, uh, Alexander uh, Koning, heer. Nee, nee ja. we gaan een afprinsedag hebben. Een afprinsedag van Nederland. Ja, ja. ja. Maar dat was gehouden in, in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Dat was uh, ja. voor de eerste keer, volgens mij, hè? Ja, want uh, de, de treiterzaal was uh, vol. Ja, ja, <laughs> ja. Maar, <laughs> <laughs> de treiterzaal. Nou, nou, nou. Hij had ook weer neergezet. <laughs> Doei jongens, doe Kijk, jongens. Kijk, hij is helemaal in de goede buitje. Ja. Maar jij hebt gewoon, gewoon gewonnen met kaarten gisteren. Ja, denk het ook. Maar ik bedoel, dan kon je ook wel een beetje zien aan die stoeltjes. Heb je echt gekeken wat voor stoeltjes er zaten? Nee. nee. Nou, Willy zat in een hele grote stoel en maximaal moest er een wat kleinere stoel. Ja, maar dit is toch elk jaar. De stoelen van hun waren hetzelfde volgens mij hoor. Hij met dat kappie erboven. Tegen de ja, en, zei... en zei niet. zij oh, niet. Hij mag nog Ja, maar ze heeft wel een hoedje op, hij niet. Nee, maar ja, goed. Ja, het eh... een bril op, hè? Maar als het regent, dan, dan is zij toch ook beschermd. Ja. <laughs> beetje. Maar ik bedoel, uh, ja, verder was, uh, ja... Nou, ik voel het niet eens zo... Ja, Ik kan het heel slecht voorlezen. En dat van een papiertje is natuurlijk een beetje in deze tijd... Uh, ...oudbollig. Ja. Ja. Maar nou, hij zei wel redelijk dingen, vond ik. Hij was uh, tien jaar... Uh, ...kijkt hij terug... ...dat hij dan, dankbaar terugkijkt. Ja, nou, ja. En wat vond je van de plannen van, uh, van de regering? Ja, ja. Nou ja, ze zijn allemaal bezig met uh, bestaanszekerheid. Hè? Ja. En, en natuurlijk met... met uh, ...ja, stikstof. Ja, ik vind dat maar een beetje een... Uh... ...het wordt steeds vreemder... ...dat hele verhaal over stikstof. Er was geloof ik een... Een, een, een vogelpoepje op een hectare, dat was al te veel uh, stikstof. Ja. Uh, die berekening dit hadden ze gewoon gedaan, omdat uh, minder kon, kon je niet, uh, kon je niet uh, op, op, op, op inzetten. Ja. En nou willen ze dat nog gaan verder gaan verminderen. Dus een half vogelpoepje op een hectare. Ja, nou, ik, uh, het lijkt me een beetje overdreven dat ze veel te laat zijn. Dat is waar, dat ze daardoor... Uh, Zulke draconische maatregelen willen we gaan voorstellen. Maar kijk, het slaat natuurlijk helemaal nergens op. De wind waait gewoon uit Duitsland over. Dan krijg je nog steeds uh, de benzineprijzen van Duitsland en uh, de, de vuil van Duitsland. Dus ja, wat, wat... ja, maar er moet wel wat gebeuren. Er moet wel wat gebeuren, maar dit is overdreven. Nou ja, wat vinden jullie dan van dat rapport van Taterstiel, wat uitgelekt is uit de jaren zeventig? Dat ze toen al wisten dat het heel schadelijk was wat ze uitstoten. Ja, ja. maar ja, dat, is, uh, dat, kan je, dat kan je ook zeggen over die, die PFAS. Uh, ja, die chemie. Uh. Ja, en over het roken. Ja, er wordt dus, er wordt dus gewoon niet alles verteld. Roken? Wat ja. is er met roken? Het <laughs> moet je met roken? <laughs> ja, is het roken heel slecht? Dat wisten ze ook al 40 jaar geleden, of 100 jaar geleden. Nou... Nee? Nee, in de, in de, in de, in de, Ik weet dat roken op, ge, op een gegeven moment zelfs wel als gezond ge, ge, gekenmerkt werd. Ja, door wie? Door, die, uh, door zenuwartsen en dergelijke. Oh? Ja, te, te, te relaxed. Net, net, net zoals dat wijntje. Ja. Ja, ja, ja, ja. Mijn oma zei ook altijd: van, uh, die dronk elke dag een, uh, een glaasje pleegzuster bloedwijn. Oh, ja. En dat was goed voor de hart. Ja, ja. En hoe oud is het geworden? Die oma is niet zo idioot oud geworden. Oh, okay. En mijn andere oma, die soep gewoon... Soap. een fles martini per dag, die is 97 geworden. Oh, ja. En, dus en rookte als een ketter. En rookte als een ketter, ah, echt. Dus misschien die combinatie is toch wel nou, belangrijk. Ja. Nou, ik, ik weet, op een gegeven moment, ze was 95, toen zei ze tegen me... Maar ik denk dat ik ga stoppen met roken. Ik wil ja. oma niet doen. Gewoon door blijven gaan. Je komt vanzelf in de haven aan. <laughs> dus... Nee. Ja, ja, je weet het ook van onze zwager, hè? Hans, is ook uh, gestopt met roken, gestopt met drinken. Ja. Net, net gepensioneerd en nou uh, de ene probleem naar het andere probleem. Ja. Maar ja, goed, dat, ja, dat, dat soort dingen gebeuren, ja, ja. je weet het niet. Maar goed, we hadden het over, over Willy, hè? Ja. Ons, uh, ja. ons uh, onze superheld van Nederland. Mm -hmm. um, wat had hij verder nog meer? Ja, daar heb ik ook over Oekraïne gehad. Maar ja, wat zei hij ja, over dat... Oekraïne? Asielzoekers. Het brute geweld van Rusland tegen het Oekraïnse volk in de illegale avondsoorlog tegen een soeverein buurland. Ja. En hij wil daarmee laten zien dat verworvenheden die ons decennia lang zeker leken, dat niet zijn. Dus ja, dat. Dan hoog je natuurlijk op uh, dat de defensie wat meer uh, geld moet krijgen. Ja, dat zit er wel in. Ja, ja, ja. Ik weet eigenlijk niet dus. wat, wat zo'n bommetje gooien, hoeveel stikstof daaruit komt. Volgens mij een stikstofvrije hoop. Stikstofvrije bommetjes. Uh. <laughs> nou ja, wat denk je van die aardbevingen? Dat, ge dat geeft ook een hoop stikstof hoor. Ja, ja. nou ja, wat de, meeste, ja, nou ja wat, wat de meeste vervuiling is, is doet de vulkaanuitbarsting. Ja. Ja, de... ja, er is nog niemand die er een kurk in gestopt heeft. Maar stop nou, het is toch wel nodig. het is echt een probleem met het milieu, hè? Dus daar kunnen we wel uh, leuk over doen, maar dat is echt een probleem. Ja, maar wat doe jij eraan, Pim? Uh, hoe vaak ga jij reizen en hoe vaak uh, ga jij douchen? Dus het is allemaal een probleem die ook allemaal bij onszelf ligt. Dat heeft de hele regering. eigenlijk ja, helemaal niks over te zeggen, want dat is maar een klein deeltje wat, uh, wat ze doen. Als alle mensen echt zouden doen wat ze... Zouden uh, zeggen dat ze het doen. Dan was het dan. Een, dan, was, dan konden we gewoon de koeien weer laten staan. Ja, minder vliegen. Ja. Minder vliegen, meer. Minder rijden. <laughs> Elektrisch rijden. Ja. Op waterstof. Op waterstof. Fietsen of komen lopen. Ja. Ja. ja. Meer oh ja, vandaag komen we. lopen. Nee, fietsen. O, oh, fietsen? Nou, dat is ook goed, hè, Tim. Elektrisch ja. of gewoon? Nee, gewoon, ja. Echt met mijn oh, okay. benen, de benen. Ja, ja. Oh, vandaar ja. dat je er, nog de jas aan had toen je begon. Want je had, je had het natuurlijk koud van die regen. Nog steeds. Ik heb nog steeds nog de jas aan. Ja, ja, de airco staat hier nog steeds aan. Ik snap er niks van. Ah. Dat, dat is een hoop elektriciteit. Dat zouden ze mee moeten stoppen. Ja, ja. ja. precies. Ja. En gewoon het zonnepaneel op het dak. Ja, bijvoorbeeld. We, we gaan we. gewoon uitzenden met... Uh, met, uh, met uh, ja. duurzame energie. Ja. Nou, ik dacht, ik uh, ga een vuurtje maken en de rookwolkjes ga ik mee uitzenden. Gewoon, uh, oh, ja, kijken ja, wat ja, het bereik van, is. Ja. Ja, ja, ja. Maar we, bedoel, van die 250.000 euro kunnen we dus mooi, de, de, de hele studio duurzaam maken. Ja, 250.000, ja, inderdaad. Ja, nee, maar we gaan eerst een feestje houden. Maar oh, ja? we moeten delen met HLM, uh, met, uh, met, uh, hè? Ja, daar moeten we nog over hebben. Dus ze we halen wel 220.000, zomaar 20.000 eisen, dan krijgen wij 30. Oh. Nee, het is 250.000, hè? Ja, samen. Ja, daarom 250.000. Ja, en dat, dan vragen zij 220.000 en wij krijgen dan 30.000. Oh, ik dacht, je zei 20.000, waar je de rest ja. ja, ja. Nee, nee, nee. Het nee. zal wel een eerlijke verdeling worden. Ah, misschien met het aantal inwoners. Nou, voor heeft Haarlem er. Nou, wel uh, 100, denk ik. 100.000, nou ja, we hebben toch bijna 20? Dus we houden... Nah. Nou, bij, we hebben er nog geen 20, hè? Nee, bijna. Hè? Ja. Dus 1,5, uh, dus, dus uh, zet de sleutel er maar op. Ja, ja, ja. ja, ja. 50 tegen 200, ja. Mm. Nee, daar ja. moesten we dan, het nog eens over hebben. Hè? Ja. Maar goed, ik weet helemaal niet wat de situatie wordt natuurlijk. Hè. Nee, nee, nee. De redacties dus eigenlijk... zouden dan professioneel worden. Ja, ze willen iemand inhuren of zo, hè? Nou, dat dat oh, dacht ze, oh, nou, ik dacht dat ze gewoon Hans Botman ging betalen. <laughs> nou ja, professioneel. Nou, in professioneel, ja. toch? Ja, ja noe, dat is je professioneel. Was je, was je vroeger natuurlijk ook. Maar ja, goed. We hadden twee hele goede. Uh, Ger Loogman en... Uh, God, hoe heet die andere nou weer? Oh. Ger, Ger Loogman doet geen producties, hoor. Nee, maar hoe heet de, die, die, die, dat maatje van hem? Nou... Oh, Timo. Timo, die was wel goed. Ja, ja die was, nooit meer. Daar hoor ik niks meer van. Nee. Die was echt goed. Dat vond ik echt de beste van de, van de vier. Dus, eh... Uh, maar die Zo zijn dus de, hebben de ogen, pijltje ook er ogen. ook bij neergegooid. Ja, ja. die doet ook niks meer, nee. Nee. nee. nee. Maar goed, we dwalen af. Ja, we ja. het af. Hé, hey, bedankt. Uh, volgende week weer een leuk onderwerp. Als, je, als jullie dat willen, dan uh, zeker. Ik zelf heb... Uh, ja het, ja, ja, het zat een beetje stil met die ruimtevaart. Ik bedoel, er wordt wel wat gelanceerd en dan komt er weer India die op de maan komt en zo. Maar daar heb ik zo weinig gegevens van. Dat, uh... Nee, kan ik zo vertellen. Ja. kan niks over vertellen. Oké, okay, jullie veel plezier met de uitzending verder. Ja, Okie bedankt. Oké. Okay. is meer, Pim. <laughs> nee, ik zal <laughs> nog één keer de waardestruif draaien. Hè? Om het goed ja, okay. te maken voor alles en iedereen. Ja? <laughs> okay. Ja, heel goed. Oké, okay, hoi hoi. Hey, doei, doei. Hoi. Niemand meer klagen over mijn uh, uitglijder? Nee. Dat je helemaal goed gemaakt, toch? Hè? Nee. Oh, Ik wil ja. nog even terugkomen op dat debat van gisteren van uh, ja. de Tweede Kamer en zo. Uh, het, het bord wordt opeens uh, heel politiek als BBB-leider van de Plas haar motie indient om het minimumloon te verhogen. De rest van de Kamer vindt dat sympathiek, maar mis de dekking. En dat uh, raakt gevoelig gevoelige snaren omdat veel andere partijen zich onlangs ook al ergerden aan het BBB-verkiezingsprogramma. Dat stuurt aan op tientallen miljarden extra uh, uh, overheidsuitgaven zonder dat daar dekking voor uh, wordt gezocht. CDA-leider Bontenbal reageerde als eerste. Zo kan ik ook moties indienen van tientallen miljarden of zo. Van der Plas vindt dat flauw. Zij vindt dat het niet aan haar is om de dekking te zoeken... maar aan het kabinet. Zo werkt het niet, zegt Bontebal. Het voorstel van het kabinet is de miljoenennota. Dat is hun voorstel. Als wij het geld op een andere manier willen uitgeven... zoeken we daarvoor dekking. Anders is uw motie gewoon geen serieuze motie. GroenLinksleider uh, Klaver valt hem bij. Doe een voorstel voor de dekking, dan kunnen we daarover debatteren. Maar we kunnen niet alles uitgeven wat we willen... en ook nog de belastingen verlagen. Dat is uh, gratis bier geven. Ah, oké. Okay. Yep. Dus. Van de plas uitgedaagd hierdoor... Uh, uh, aan dat ze denkt dat het kabinet het geld kan vinden... door te besparen op het inhuren van consultants en adviesbureaus. Waarom moeten we altijd maar die dekking zoeken? Waarom mogen we uh, niet van een kabinet verwachten dat zij bij onze voorstellen aangeven... hoe ze dat willen gaan doen. Echt, het moet wel betaald worden, dat is een beetje vervelend. Van, uh... Maar dat echt klaar, voor, inderdaad, omdat het uw werk als parlementariër... Parlementariër is om aan te geven hoe u het wilt betalen. Ja, oké. Okay. Als je iets voorstelt, moet je natuurlijk ook de consequenties aangeven. Ja. ja. ja. ja. VVD-fractieleider Hermans valt hem bij. We doen hier aanvullend voorstellen op het voorstel van het kabinet dan ligt de budgetverantwoordelijkheid bij ons. Uiteindelijk is politiek wel het kiezen in schaarste. Dat is niet altijd leuk, maar het moet wel. Zij raadt van de plas aan haar voorstel opnieuw aan te passen. Ja, zij zegt eigenlijk de kosten verlagen door geen consults meer in te huren. Ja. Ja, nou ja, vind ik ook dat daar te veel aan uitgegeven ja. wordt. Maar ja. het is wel gelukt, de minimumloon uh, uh, gaat omhoog. hè? gaat omhoog, ja. ja. Dus het dus, is toch ja. wel gelukt, ja. Ja. Nou, dat, uh, dat kwam van een voorstel van uh, PvdA GroenLinks. Oh, niet SP, van haar. Nee, ja. die kwam niet van haar af. Ja. Gek, ja, ja. Ja. ja. Nou, het is voor mij een beetje ondoorzichtig geborst geworden. Ja. Ik ga afstand van mij. Mijn uh, stem is te koop. Jouw stem is te koop? Mijn stem is te koop. En nee. wat, bied je, wat vraag Ik je voor je stem? Ik wil toch wel twee of drie nullen hebben, in ieder geval. Eén of... Nou, nou, nou, nou, nou, nou. Ja, ja, ja. Ja, het, het is, het is ja, wel wat. een dure stem van jou. Uh. Klopt, ja, ja. Maar ook een hele gewichtige stem. <laughs> hij telt zwaarder. Hij, hij telt, telt zwaard. dubbel. Ja. En ik zoek medestanders om ook een stem te komen te zetten. Maar <laughs> oh goed, dat ik niet over uh, Ik heb ook een ander voorstel. We draaien steeds uh, uh, aan het eind van het programma... Always look on the right side of life. Life, ja. Live, hè? Live, ja. Ik wil ook het, uh, dat vervangen door een mannenkoor, spoor met mooi man. Ja, ik zal hem even laten ah, okay. horen en kunnen we het daarna even over hebben. Ja. Dat, dat, uh, uh, ook het leuke het leven is mooi. Dat, ja, dat uh, uiterste wel een beetje. Dat vind ik wel leuk. En dat vind ik wel een leuke tip naar onze luisteraars. Geniet van het leven. Hè? Jullie zijn allemaal boeren. <laughs> dat wil. en uh... Dat is pas een uitglijder. <laughs> nou, we gaan gauw door met cabaret, want we zijn toch wel lekker in de mood. Hè? Ja, toch? Eerst met ja, geen ja, geen nee. En ja. dan het uh, Brigitte door met zielig. Uh. Geen ja, geen nee. En omdat Ellis Berger met vakantie is, ben ik vandaag zelf maar de eerste kandidaat. En ik krijg al meteen gehoord bij meneer... Meneer de Beus.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 Ja, natuurlijk niet, omdat u wilde gaan zeggen jaren en jaren... Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Zielig, hè? Weet je wat mijn slager deze week had? Ah, dat was ook zo zielig. Ah, er stond een advertentie in de krant. Er stond, deze week vleesfeest. Dan ben ik gaan kijken wat dat dan was, vleesfeest. Ja. ja, dat moet je ook eigenlijk al niet doen. Nee, en dan kwam ik in de slagerij. Dan zie je eerst de slager en zijn vrouw. En die hebben dan allebei een vrolijk hoedje opgezet. Ja. vanwege het vleesfeest. En dan kijk je onder het glas van de toonbank. En dan liggen er liggen daar al die dode, blote, bloedende lapjes op van die groene piepschuimen bakjes. Met zo'n inlegkruisje eronder. Ja. Tegen het bloeden. Nou, en die lapjes die liggen daar maar. Die kunnen helemaal niks meer doen. Die weten niet eens meer waar ze ooit gezeten hebben. Die kunnen niet meer weg. Die zijn gewoon dood. En dan heeft de vrouw van de slager heeft allemaal slingers om ze heen gedrapeerd. Om die lapjes. En dan hebben ze vleesfeest. Die lapjes. Met z'n allen. Gezellig. Je hebt zulke, zulke erge, zielige en nare dingen. Heb je. Nou, ik heb laatst iets gezien, dat was zielig. Het was namelijk een bejaarde die moest braken op straat. Oh. Ja, heel veel ook. Ja, niet even één zo'n gutje, weet je. één zo'n zo kwakje van, nou ja, goed, nou ja, dat was ik niet, weet je. Maar, maar echt worteltjes en dolpertjes, kipfilet, schnitzel, witte dingetjes, chocoladevla. Of hopjesvla, dat kon je niet meer zien. Oh. De hele rotzooi kwam erachter tevoren weer uit. Zeg oh. Midden in een winkelcentrum zeg oh. Op zaterdagmiddag zeg oh, dat iedereen het zag. Je kon zo dat hele spoor volgen van die brakende man. Oh, Daar ben je dan 83 voor geworden. Zeg oh. Over zijn hondje heen ook nog eens ja. Die zat zo omhoog te kijken. Ja. heel goeieig naar zijn baasje zo. Wat er met zijn baasje aan de hand was. Die kreeg zo in één keer de volle lading zo. Oh. Die dacht eerst omdat het klare brokken waren. Zo. ja. Maar dat was niet zo. Oh. Oh. En toen liep het op een gegeven moment liep het zo over zijn rug. En toen had hij onder aan zijn rug had hij ook nog zo'n schurftplek, weet je? Zo'n zo natte schurftplek, weet je? Die nooit meer helemaal dicht gaat. Zo'n beetje opengekrabd met pus en etter en zo. Zo'n oude hondenschurftplek. En op een gegeven moment liep zo de 83-jarige zuur liep zo in die plek. Zo. En dat deed zeer, natuurlijk. En toen wou hij er niet aflikken. En toen kon hij er net niet bij. Oh... Zo'n oud hondje, oh. Die liep hij zo kai, kai, kai, kai. Kai, kai, kai, kai, zo rondjes. Naast die man. En die man maar doorbraakte. Oh. Oh, je hebt zulke zielige, erge dingen. Ja, en als je nou nog maar wist waarom. Maar dat weet je niet waarom. Ja, misschien iets verkeerd gegeten of zoiets. Ja. Dames en heren, ik ben in een depressie geschoten. Ik schiet er in één keer in, zeg. Eerlijk waar, ik voel hem zo binnenkomen zitten. Zo. Oh, griep, zeg, hé. Hey. Ja, ik had net zo goed mijn oorspronkelijke programma kunnen doen, zeg. Ja, ga, als ik niet uit heb, gaan we alsnog collectief in een depressie naar huis. Moet je ze allemaal weer zien bungelen aan die lantaarnpalen straks, ja. Moet je allemaal in de Amstel zien springen zo meteen. Nou, dat is een <lacht> beetje deprimerend. Dus gauw wat mooie muziek. <lacht> <lacht> Musical Youth met Pes de This generation... The near with brush on. Pussy answer for the love. Sounds so really make you rope and scrub. Temple and one little my middle bang bump. Bump, leave it, leave it, leave it, leave it, leave it, left it, the it, the it, leave it, leave it, leave it, leave it, leave it, leave it, leave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 She finally left and side, it a go Give bon. me the music, make me jump and pran It a Give me the music, make I me rockin' a de dawn So I stopped to find out what was going on How does it feel when you got no food? Cause the spirit of jack, you know it leads you How on How does it feel when you got no food? There was a ring The session was there and sweet. How does it feel when you got no food? I could feel the chill as I seen and heard them say. How does it feel when you got no food? Pass the dochi on the left On side. Pass the dochi on the left. On the left hand side, it's a go bun. Give me the music, make me jump, jump, jump. It's a go Give me the music, make me jump. You play it on the radio, saw me say we have to hear it on the stereo. saw me know we have go play it on the disco. saw me say we have to hear it on the stereo. Go. Pass the touchy on the left and side. Pass the touchy on the left and side, it a go bun. r a e ja. R-A, nee. Dit, uh, de plaat -E is afgelopen. Ja, dat weet ik, ja. <laughs> We hebben onze luisteraars, hoe schrijf je Rek-E? Hey? R-E-G. R-E-G? Nee, ja, ja. Ja, dus die A mag weg. Ja. En dan twee G's en dan een A-E. Dan een A-E, oké. Okay. Ja? Oké. Okay. Okay. Volgende week doen we reggae-muziek. We kregen net een appje van Marcel. We onderhouden gewoon goede contacten met Marcel. Ja, hele goede. <laughs> nou, die was nog helemaal in uh, Jamaica-stijl. Ja. Die, uh, die was op uh, vakantie oh. geweest. Ja, ja. Ja, uit Jamaica. En dus die vond, vond het mooie het wel, muziek. vond het mooie muziek. Dus volgende week, Marcel. Voluit, ja. Twee uur lang. En uh, natuurlijk ook als mensen nog verzoeknummertjes hebben. Zet het op Facebook. ja. We hadden nog, uh, ik had nog toegezegd dat we The Man Who Sold The World van Nirvana zouden draaien. Niet het origineel van David Bowie, maar nu van Nirvana en dan Unplugged. Hier komt hij. <tied> Applaus brengt ons natuurlijk bij de agenda. Ja. En uh, <coughs> woensdag ga ik naar de Schou Stad Schouwburg in Haarlem. Oh, leuk. Ja. Naar de Vette. En dat is, uh, sinds jaar en dag is de Vette de plek waar grote cabaretiers van de, toekomst, uh, van de toekomst spot. Met elke avond drie totaal andere acts krijg je een uh, gierende grappige drie gangen verrassingsmenu voorgeschoteld. En dat is echt heel leuk, daar ben ik heel benieuwd. Het kan ja. heel erg tegenvallen altijd en het kan heel erg meevallen. Dat is, uh... Uh, Haarlem heeft uh, volgende week, van 29 september tot 1 oktober... Uh, um, uh, uh, dan is de Haarlem de bestemming voor liefhebbers, uh, artiesten, verzamelaars, makers en muziekprofessionals... die het zwarte goud een warm hart toedragen. De organisatie verwacht tijdens de eerste editie minimaal 15.000 bezoekers te verwelkomen tijdens het eerste vernieuw Festival ter wereld. Wow, kijk, kijk, kijk. Ja. Het programma van Haarlem vernieuw uh, Festival omvat naast live muziek en kunstprogramma's een conferentie uh, en een grote platenbeurs waar bezoekers oude en nieuwe pareltjes kunnen vinden. Naar verwachting zullen in drie dagen tijd... meer dan 100 artiesten optreden... op verschillende podia en locaties door de hele stad. Phil Café is een kloppende uh, festivalhart. S uh, vrijdag, zaterdag, zondag... heb je de hele dag gratis toegang tot de Phil Café. Kom een hapje eten of drinken... en geniet van de gratis performance, DJ's en bands. Nou, leuk, ja. Uh, van vrijdag een beetje de dinges. het uh, yeah, so programma. Yeah. Yeah. In de grote zaal is de Jingle by Night. De kleine zaal naast. Uh, het veelcafé Café dat gratis toegankelijk is. Heb je van half vijf tot zeven DJ Gus. Van zeven tot half acht Future House Band. His band. Van acht tot half negen DJ Gus en Nobody Knows. Van negen tot elf DJ Nobody Knows. En van 11 tot 1 uh, Achterpart. Ja, hoop op te doen dan. Zeker. Ja. ja, en gratis daar En het is leuk, gratis ja. toegankelijk, dus. Uh, ja. Ah, ja. Vinyl, ja. Zeg het voort, zegt het, zeg het voort. Ja. Theater De Liefde, daar is uh, zaterdag vier, uh, zondag 24 september tussen half 4 en 6. Uh, Milan Hendricks en Seine, dubbel op. Dubbel op is een reeks dubbelprogramma's in theater De Liefde in Haarlem. Podium De Mes in Naarden en theater uh, Massini in Amsterdam. Drie kleine theaters die nieuwe cabaret en kleinkunsttalenten de kans bieden om samen een ja, avond nee, in te vullen. Nee, nee, nee. Uh, het resultaat verfrissend, vernieuwend, soms in, uh, intiem, soms expressief en altijd een ontdekking. Dus dat is dubbel op in... Uh, Leuk, ja, ja. In Mooi, dus het theater de liefde. Hier een hoop te doen dus. Ja. ja. Dus. Oh ja, het kost 19 euro met een drankje. Oh, nou. En wat is er nou nee, nog in, bij ons te doen? We hebben natuurlijk uh, zondag het Shanty uh, Festival. Ja. En zaterdag is het muziekfestival het Oktoberfest. Ja. ja. En zondag heb je ook het Cuban Latin Music Band in Theater de Krocht. Ja. Met uh, Martina's... Mooi, uh, ja. Dus ja mooi, dat was het weer? Dat was hem. Ja, oké. Okay. En dan heb nou, ik nog een, uh, een liedje. Nog? Oh ja. Het. Hebben we daar nog tijd voor? Of, uh? Eigenlijk niet, die wil ik wel volgende week bewaren, want uh, morgen is het uh, de honderdste... Honest, hij he? heeft geen geboortedag van mijn vader. Hij is niet. Oh, Oké. Okay. Dus uh, ik wil hem toch even herdenken met uh, Frank Sinatra en Strangers in the Night. Gelijk. Zijn favoriete ja. nummer. Oké. Okay. En daarna draaien we natuurlijk uh, Erik Idle met Always Look on the Bright side. En wij horen en zien jullie weer volgende week. You. Frank Sinatra. Bedankt, pa.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 So always look on the bright side of death I just before you draw your terminal breath Life's a piece of shit you look Het ahead. ritme van ZFN Via de kabel op 104.5 En in de ether op 106.9 Straks meer